Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In New York is een politieagent opgepakt... die verdacht wordt van spionage voor de Chinese regering. De 33-jarige agent zou Amerikanen en Tibetanen... die zich inzetten voor een onafhankelijk Tibet hebben bespioneerd. De politieman werd geboren in Tibet en vroeg in de VS asiel aan... omdat hij naar eigen zeggen in China werd gemarteld... vanwege zijn Tibetaanse achtergrond. Als hij wordt veroordeeld voor spionage... kan hij een celstraf van maximaal 55 jaar krijgen.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 Dress. you make my heart arrest can't you see it's summertime come and give it up you gotta live it up with me Ford.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 But now we'll never know <laughs> But now we'll never know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 School, school. Ik moet bijna vluchten. Ik ben nu niet gerust. Daar ben ik niet meer rustig. Jij ja, hebt dingen die ik nog niet ken. In real life ben je net als op de lens. Ik zie niet situatie niet door de niet. Je hoeft alleen te bellen, op het telly. En ik kom je redden, net de nette. Ik weet dat je er nodig. Ik heb je nodig. Niet alleen vandaag, mijn hele leven nodig. Mag ik je stem nog even? Ik no with a smile. You can't have what's next till you hang with it for a while. This is how surreal You can have a next to reading with it for a while This is how with a smile. We House. <laughs> You In your eyes